3 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas... krijgen tot 275.000 dollar uit een crowdfunding-actie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald. Het geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen. Mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen... en de nabestaanden van de 58 doden krijgen de hoogste vergoeding...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 dan uh, kan je alles volgen en je kan daar ook een reactie achterlaten die we ook gewoon meenemen. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Zometeen gaan we luisteren naar de reizende microfoon en we hebben weer prachtige podcast tips voor je. Maar eerst is het zoals we altijd nu doen, uh, het tweede uur openen met 100 seconden sjoegen. Het is een uh, kort verhaal van, je raadt het al, 100 seconden. En deze week krijg je 100 seconden sjoegen van niemand minder dan Martijn Cardol. 100 seconden suchen. ...hebben gekregen om iets te vertellen. En toen ik hiervoor gevraagd werd, vroeg ik me één ding af... ...weet de redactie wel dat ik stotter? Want hoe kun je nou aan de stotteraar vragen om iets te vertellen met tijdsdruk? Het is vast dat de redactie heeft gedacht, we vinden hem niet zielig... ...we gaan hem niet anders behandelen dan andere columnisten... ...en ineens 9 seconden, 900 seconden geven... ...nee, gelijke monniken, gelijke kappen... ...of zoals ze stotteren zou zeggen... Oké, okay, je, nou, u je hoort het zeer waarschijnlijk al. Ik stopte veel minder dan vroeger. Maar als ik één ding heb geleerd van het hebben van een handicap in mijn jeugd... dan is het dat je daar super makkelijk misbruik van kunt maken. Dat hoef ik denk ik niemand uit te leggen. We hebben allemaal wel eens gedacht om een rolstoel te pakken in de Efteling... zodat je niet in de rij hoeft te staan voor de vliegende Hollander. Daar hebben we allemaal wel eens over nagedacht. En terecht, ik ook. Ook toen ik nog heel erg stopte, daar er maakte ik er volop misbruik van. Te veel misbruik wel, zodat ik het als een boemerang terugkreeg in mijn gezicht. Dat was bij mijn leraar Duits. Die wist zich absoluut geen raad met mijn gestotter. En toen de dag kwam dat we voor ons eindexamen Duits... een mondeling tentamen moesten afleggen... besloot ik daar eens lekker misbruik van te maken. Ik wist dat hij ongemakkelijk werd zodra ik begon te stotteren. Hij gaf me nooit de beurt, sprak me liever niet aan. Deed alles waar mogelijk schriftelijk af. Maar ja, dat is bij een mondeling nou net het lastige. Dus waar andere anderhalf A4'tje hadden voorbereid over hun vakantie... dacht ik, nou lekker, hoef ik dus niet te doen. Ik ga gewoon lekker een kwartiertje zitten stotteren daar. Hij durft me uit ongemak toch geen laag cijfer te geven. Ik kom binnen bij het bewuste tentamen, ik ga zitten... En ik zie de angst al in zijn ogen. Perfect. De 10 minuten gaan in en ik begin. Ik haaaaaaaaaaaa. Ik blijf hem aankijken, he. Terwijl ik de 10 minuten vol stotter. Het zweet loopt aan alle kanten van zijn gezicht af. Hij dept het af met een zakdoek. Met een bijers Maar hij durft me niet aan te kijken. De wekker gaat. De 10 minuten zijn voorbij. Ik loop voldaan richting de deur. Ik heb dit glansrijk gewonnen. Dat kan niet anders. Wordt minimaal een achterhij. Alsof hij me ooit lager durft te geven. Ik heb de deurklink al vast als ik ineens hoor. Hé, hey, trouwens, Martijn, wacht eens even. Heb je eigenlijk je tentamen bij je op een A4'tje uitgeschreven? Ik schrik, dat heb ik niet. Nee, natuurlijk niet. Hij had me alsnog, met de deurklink al in mijn hand. Nu zou hij erachter komen dat ik helemaal niks had voorbereid. En natuurlijk, ik had het kunnen weten, het is een leraar Duits. Duitsers komen altijd terug in de blessuretijd. Als je denkt dat je al hebt gewonnen, denderen ze ineens door je verdediging heen... en slaan ze je alsnog knock-out. Ik geef schoorvoeten toe dat ik niks had voorbereid... Tja, dan zal ik je helaas een 1 moeten geven, zegt hij. Het zweet druppelt van mijn voorhoofd en met de wanhoop in mijn stem stotter ik... Uh, ...kan ik vielleicht deine tasje toe glijnen? En terwijl hij me zijn zakdoek aanreikt, zegt hij... ...zeer goed, een 2 dan, voor de moeite. Dat was uh, de 100 seconden of iets meer sjoegen van uh, cabaretier Martijn Cardol. Hij staat in het theaters met zijn voorstelling Bang. Um, en die moet je gaan zien. Hey.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 Y'all got love, yeah If there's just no chance But you can't be Don't ever be Don't it make you sad about it? Tell me you love me Why did you leave me All alone People told me, keep messing with my head <laughs> Should have been done, a Steve, and you may not have thought You yeah. don't have to say, don't have to don't say what you, you did I already know, I already know. From uh -huh. Now there's just no chance, you no and chance. me, you and me don't, be. Oh, don't it make you sad about it? Yeah. told me you loved me, why didn't you leave me all alone? Call me on the phone, girl. I refuse. She must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn Now it's your, turn it's your turn. To cry. So call river. Go on and just call me river. Go on and just call me a, go on and just call me a baby. Go on and just Is done so, I guess I believe in the damage is done so, I I oh, oh, oh, oh. done so, I I the done believe in Don't have to say, have to say what you did. I already know. I already know. I'm from him. Uh -huh. Now there's just no chance. No chance. You, don't me. you and me. Forever be. Don't, me. Mm -hmm. don't it make it sound no? Je hoorde Justin Timmerlake, Cry me Your River... in de nacht van de radio, hier op NPO Radio 1. En um, we gaan door naar de reizende microfoon. En voor de oplettende luisteraar... vorige week was hij in handen van muziekproducer Reverse en rapper Atje. En uh, laatst genoemde bracht hem netjes terug op de redactie van en Vara... omdat hij door zijn onverwachte drukke schema... niet in de gelegenheid was om iemand te interviewen. Dus... Ja, had ik de reizende microfoon. Aan mij dus uh, de eer of de taak om hem weer de wereld in te slingeren. En ik vind het leuk om je daarom één keertje mee te nemen naar de redactie van BNN Fara. Uh, collega Katelijne Blok uh, en ik. En Katalijnen, uh, die werkt voor Online. Die is daar hoofdredacteur. Uh, en wij praten altijd veel. We praten veel over wat er gebeurt uh, binnen de omroep op de televisie. Wat er wordt geschreven. Wat we daarvan vinden. Um, en ik heb dat gesprekje maar een keertje opgenomen. Um, de wekelijkse kopjes koffie in de baarmoeder van de redactie. En dat is letterlijk de baarmoeder. Dat is een heel grote rood gestoffeerde kamer. Um, en de reizende microfoon zweeft dus deze week op de redactie van en Vara. Ik neem je eenmalig mee naar de koffiemachine. De reizende microfoon. We zitten in de baarmoeder van BNN, BNN-Vara. Dat is echt letterlijk een rood hok in de hal met rode banken... waarin staat een goed idee doen. En ik zit met Katelijne Blok. Toepasselijke naam wel voor waar we het zo meteen over gaan hebben. Um, ja, ik uh, werk bij BNN-Vara. Ik ben, uh, nou, ik, ik ben einddirecteur online. Um, en ik heb, daarnaast heb ik een eigen platform, de Titimac. En dat is een... Uh, platform met name de blik op uh, gelijkheid waar het maar kan. Dus je kan het een um, feministisch platform noemen als je daar je voorkant naar uitgaat. Maar uh, eigenlijk is het voor iedereen die gelooft in gelijke rechten een uh, doen en uh, laten. Een gelijke rechten doen en laten platform is het. Precies, ja. Voornamelijk zeggen we dat omdat mensen bang zijn voor het woord. feministen. Ja, nou, ik was dat zelf in het begin. Toen heb ik er heel veel over geschreven. Dus nu, ik kan het voltallig zeggen dat ik dat wel ben. Maar eigenlijk om mensen niet af te schrikken die dat van wel zijn... is het eigenlijk een manier om kennis te laten maken... dat dat niet een raar woord is, weet je? Dus dat het gaat eigenlijk er gewoon om... dat het woord eigenlijk niet eens meer nodig hoeft te zijn... als we gewoon allemaal... Geloof in de ideale wereld waarin eigenlijk iedereen gelijk staat en is. Ja. Uh, we gaan het hebben over televisie. Uh, televisie uh, gewoon echt op de beeldbuis. Jij zei net al, ik ben uh, uh, hoofd online hier. Uh, uh, je bent onder andere eindredacteur van het programma Club Hub, hè? Ja. Uh, wat is dat? Ik ben dat echt sinds kort. Althans, ik ben nu inderdaad aan het inwerken nog. Uh, dat is een uh, live programma elke Werkdag van maandag tot en met vrijdag met wisseling presentatoren en zeer een jong talentpoel dus um, van presentatoren uh, ook omroepbreed, dus van de EO is een presentator bij maar ook Bine Vara dus van alles uh, eigenlijk wat en daarin bespreken we eigenlijk uh, heel veel toffe online dingen en het is afgewisseld met leuke spellen nieuwtjes het is gewoon heel los en heel dynamisch het is echt te gek om te kijken. Mm -hmm. Ja, en we hebben het over, uh, dat zijn het al, uh, jonge presentatoren. Um, wij gaan het hebben over uh, iets oudere presentatoren... als in niet oudere presentatoren in leeftijd. Presentatoren die we zien op televisie. Uh, dat komt eigenlijk... We hadden het erover gisteravond uh, met een wijntje... na aanleiding van het overlijden van Mies Bouwman. Um, ik had zelf ken ik haar programma's niet. Omdat dat gewoon echt simpelweg voor mijn tijd is. Hoe uh, Is dat voor jou hetzelfde? Of hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik heb... Um, ik heb nog steeds twee oma's die in leven zijn. En uh, met name de ene... die uh, weet echt... Nou, dat is de meest kritische radioluisteraar en tv-kijker... die er bestaat. Um, en zij vertelt wel heel veel... eigenlijk over hoe dat vroeger allemaal was. Dus ik ken haar naam zeker wel. Um, en ook wat er, waarom zij zo belangrijk is geweest... Maar inderdaad, het is het natuurlijk wel voor onze tijd. Maar ja, als je gewoon ziet wat zij eigenlijk heeft gecreëerd en wat waardoor ik denk ik zij ook een, bepaald, een bepaalde bijdrage heeft geleverd, waardoor er bepaalde dingen nu wel kunnen of anders kunnen. Um, ja, het is, wel, het is wel een grote naam. Ja. Um, toen we gisteren dat gesprek hadden, wisten we nog niet dat Humberto Tan uh, ontslagen zou worden bij uh, RTL Late Night. En dat ja. Twan Huis uh, uh, ja, dat eigenlijk ging overnemen. Nou ja, eigenlijk. Dat Van Huis dat gaat overnemen van de NTR. Ja. Maakt hij de stap naar RTL? Uh, de transitie werd het al genoemd. Um, Verraste jou dat? Nou, kijk, je weet natuurlijk, weet jij ook, dat alles in de media is snel. Weet je, mensen willen nieuw, jong. Het lijkt soms, ik hoor ook geleid dat mensen zeggen: ja, jong, dat uh, het moet allemaal maar jong. Dat geloof ik niet dat het per se is. Maar mensen willen wel vernieuwing. Maar ja, ik vraag me eens af. Moet dat in de persoon die presteert liggen? Of de makers? Of de, de vorm van het programma? Um, ergens kan me voorstellen dat misschien mensen denken. Goh, ik wil eens een keer een andere stap. Uh, dat de ene naar de andere omgroep gaat. Of naar een andere programma of terug. Um, en de andere kant denk je. Van, ja, wat erg dat hij weg moet van, van het bedrijf. Maar goed... Ik ben ook niet in die ruimtes geweest in die vergaderingen. Je weet natuurlijk ook niet wat ervoor heeft gespeeld wat wensen aan beide kanten zijn. En ik kan me ook ergens voorstellen dat juist hoe het eigenlijk is begonnen... voor mijn gevoel dat er een fris nieuw geluid was in Talkshowland. Dan is deze keuze ergens van weer een nieuw fris geluid opnieuw weer ontdekken... vind ik dan eigenlijk ook weer niet heel gek. Ja. Dus als je zo bekijkt is het, niet weer, is het niet heel vreemd. En hoe reageer jij hierop als, uh, ja, als eigenaar van een uh, platform voor gelijke rechten... Feminist. als uh, Dat er, dat er uh, de ene man opzij gaat voor de andere man. Maar zo. Nou. Ik dacht wel even van... Oh ja, want we hebben alleen maar een handje vol, vol mannen die dit kunnen overnemen. Nee, ja, Ik vond dat wel ja, heel gek. Uh, de opvolger van Matthijs, die dus gaan switchen. Uh, dat moet een vrouw zijn. Uh, en er werd toen bij Jinek aan tafel door Jan Slachter op gereageerd. Van joh, uh, dat is gewoon onzin. Het moet gewoon de beste presentator zijn. Hoe... Kijk jij daarnaar? Kijk, ik vind dat het moet de het als bij elk vak, of het nou om sollicitatie gaat voor een bepaalde functie, het moet de beste zijn in zijn soort. Ongeacht geslacht, kleur, achtergrond, wat dan ook. Maar je moet wel die hand bieden op al die vlakken. En als het een old boys network wordt, dat bij spreken van de bepaalde andere groepjes niet eens weten dat dit ter sprake is, dan kan je ook niet daarop solliciteren. Um, dus ik, het heeft twee kanten. Dus aan de ene kant moet het de beste zijn. En ben ik er ook voor. Ja, als alleen maar mannen waren die goed waren, oké. Okay. Maar aan de andere kant. Het, geloof je het zelf dat er alleen maar mannen zijn die daar het beste in zijn. Dan heb je denk ik ook niet heel goed gekeken. En dan hebben we het eigenlijk niet zozeer nu per se over Humberto Tant van Huis. Maar ik denk ook voornamelijk over uh, gewoon hoe het in het algemeen gaat uh, op televisie. Ja, ja. Nou ja, ja, ik vind het bijvoorbeeld echt te gek. Ik had er dan nog vanochtend vanaf mijn moeder over mijn telefoon. Dat even Hienek Ik was in het begin, was iedereen vond het allemaal maar. Of, heel, of te gek. Maar je had ook een hele grote groep die dacht, ja, wat, wat raar allemaal. En er dat, wordt gezegd dat zijn een beetje. Te veel de entertainment-kant op gaat. En dat daarom. Uh, het van huis van de NTR eigenlijk. is uh, geplukt. Dat dat een hele goede set is van RTL. vind ik ergens wel slim. Uh, maar wat ik juist. ik zei het vanochtend vanochtend. wat ik heel vet vind aan Jinek. iedereen kan daar aan tafel zitten. Of nou je buurman is, tot Gordon. tot. Uh, wel een politicus. En ja, ik vind dat zij. ik vind echt dat zij het heel goed doet. Ja. Nou, een beetje een retorische vraag dan. Wat is voor jou. als je kijkt naar. Uh, de impact die dan een bouwman heeft gehad. Laten we dan nu zeggen, als je dan nu iemand zou moeten kiezen... wat voor jou echt een heel belangrijk boegbeeld is... op de Nederlandse televisie, wie zou dat voor jou zijn? Oeh, ja, de Nederlandse televisie, ja, dat wisselt ook een beetje. Maar de, qua, je bedoelt echt talkshowprogramma's? Uh, ja, het mag van alles zijn. Hmm, het is kijk, top of mind is dat natuurlijk, vind ik ook een JeNeck. Um, omdat ik vind dat ze wel super veel voor elkaar heeft gekregen. Um, maar publieke figuren hebben natuurlijk ook van alles. En aan de andere kant, waarom kun je niet een keer iemand neerzetten die misschien niet 1, 2, 3 voor de hand lag? Um, die ook bijvoorbeeld heel interessant is om zo'n rol te laten verhullen. Um, want er zijn namelijk wel genoeg vrouwen die aan de weg timmen... waarvan ik denk van, oh, jij, ja, moet jij niet eens een keer... gewoon aan een grote ronde tafel zitten met gasten... of met de camera op je snoet of wat dan ook. Ja, ik uh, vind Eva Jinek persoonlijk echt heel erg goed. Ik, ik kijk heel graag naar haar. Uh, wat ik ook heel goed vind aan haar is, uh, en van Jinek van het programma... Um, is uh, haar, uh, hoe ze zich online neerzet... Dat vind ik fantastisch. Maar dat is zo, dan snap je het. Als jij jezelf als professional neer kan zitten... naast dat je jezelf kan neerzetten als antiek een kattenliefhebber... dan ben je gewoon daar. Ja, maar ik vind het dus leuk om inderdaad een foto ja. van haar katten te zien. Ja, ik zou het liefst daar op die bank willen zitten... en willen praten met haar over gewoon Amerika en politiek daar. En ter, terwijl je haar kat aai. Terwijl ik haar kat aai. En dan ook haar complimenteer over een schilderijtje... wat links aan de muur hangt. En daarna drinken we gewoon een heel lekker drankje... en gaan we gewoon een hele slechte Netflix-serie kijken. Dat voel ik gewoon. Ja. Als je iets zou mogen veranderen bij ons, bij BNN-Vara... Uh, als je even Mark Adriani zou mogen zijn, onze uh, uh, mediadirecteur... wat zou je, los van je achternaam dan, <laughs> wat zou je als eerst veranderen? Hier? Ja. Uh, nog, eigenlijk nog trotser zijn op wat we maken. Uh, dat zijn we al, maar mag van mij nog meer... Um, en ik zou, maar ik weet dat daar ook al mee wordt gespeeld... ik zou ook nog meer inderdaad een uh, beetje mixen met nieuw talent... en uh, gewoon een beetje wat meer stappen daarin zetten. Of nou zit in uh, bepaalde wisseltjes doen op uh, redactieniveau... of presentatieniveau, maar gewoon wel dat je nog wat meer... op die manier uh, frisse wind laat waaien door verschillende uh, formats heen. Ja. Vind je... Vind je... Uh, Vara divers genoeg? Vind je ons divers genoeg? Ik betrek het eventjes op ons. Omdat het ook, ja weet je. Wij werken voor de omroep. We staan ook voor waar de omroep voor staat. Zijn we, zijn we divers genoeg? Kijk. Het woord divers vind ik heel moeilijk. Omdat ik me eigenlijk al irriteer aan het feit dat het woord bestaat. Omdat ik vind dat ho hoeft, moet er al niet eens zijn. Um, ook hier is dat echt een... En dat weet ik omdat... Ik zit hier ook in de ondernemingsgraad. Maar... maar uh, daar, iedereen wil heel erg dat het klopt. Dat het gevoel goed is. Daarnaast moet je een eigen identiteit behouden. Want RTL is niet BNN, BNN is niet de EO. Sorry, BNN Vara is niet de EO. De EO is niet de NTR en terug. Iedereen moet daar een eigen speler zijn. Dus je moet wel mensen respecteren. Maar ook bedenken: dit is wat we willen uitstralen, dit is identiteit. Maar iedereen is er wel heel hard mee bezig om dat ook te laten kloppen met het feit dat iedereen zich thuis moet voelen bij wat hij ziet, of luistert of leest. Ja. Um, en daarnaast het is het heel grappig, want het het clubhup wat ik ga doen... als je het, het woord divers, again, I hate it, dat ik het moet gebruiken... maar als dat daarop toepas, dat is zo ontzettend tof. Je hebt echt van uh, um, hele jonge acteurs met een bepaalde culturele achtergrond... tot een bepaalde insteek, een fusie, vi, uh, visie op dingen... tot uh, artiesten, tot lezers, alles zit erin. Ik vind dat bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld. Ja, ook een heel goed voorbeeld. Ja. Laten we voor de grap, want we zitten nu toch in de hal... maar wij hebben zicht op best wel veel ja. redacties hier. Laten we voor de grap gewoon even kijken hoe het, uh, wat we zien. Nu. Hoi. Hi. Even kijken, we staan nu eigenlijk, uh, lopen we even naar een groot balkon en we kijken neer op een... Uh, Wat zit hier eigenlijk? Dit is uh, Digital. Dus de afdeling die eigenlijk ervoor zorgt dat alles een online draai heeft. Of het nou te maken heeft met programma's of uh, uh, titels of promotie of uh, leden, alles. Dat, zij fixen dat allemaal tot bedenken van online formats. Ja, als we kijken um, naar, nou ja, volgens mij man-vrouw is echt, echt goed verdeeld. Mm het -hmm. is dus echt 50-50. Ik zie hier wel een heel divers, diverse groep mensen. Ja, klopt. Ik zie wel veel witte mensen. Klopt nu, maar ik moet maar zeggen dat dat is bij ons... Uh, want ik kom namelijk nou van origine van digital. Mm -hmm. Dat is wel, ja. uh, ook qua mix zit daar ook nog wel van alles bij. Ja, ik vind het wel grappig om gewoon even een keer te zien. We lopen een beetje langs de... Ik loop gewoon even naar de vara -gids. Veel mannen zie ik. <laughs> veel mannen. Ja, maar er is wel ook een vrouw de baas. Mm -hmm. Dat is waar, zeker. Uh, en wat ik ook heel erg uh, goed vind... Het is, wel, het is heel erg bespreekbaar. Dat vind ik... er wordt echt aan gewerkt. Ook wat jij zegt nu met Club Hub. Uh, en met de programma's. Er, uh, ook als je kijkt naar aannemen van nieuwe talenten. Wordt er... Wel aangewerkt aan gewerkt uh, aan de diversiteit en wat ze willen uitstralen? Nou, weet je wat wel is? Kijk, Varen en BNN van begin zijn natuurlijk wel. Um, die staan wel, stonden wel echt ergens voor. En dat is nu wel iets wat je gewoon ook met elkaar aan het samensmelten bent. Maar kijk, of het nou is dat jij uh, wel een bepaalde prestator hebt, zoals misschien wel een witte man is, mm -hmm. maar wel uh, aandacht besteedt aan uh, mensen met een. Um, um, die heel erg ziek zijn of. Um, aan bepaalde culturen in het buitenland of uh, aan culturen in Nederland. Je kan het of bijvoorbeeld de redactie die allemaal een andere achtergrond heeft. Ja. Daarmee, het is niet alleen de persoon die ziet op het beeld. Het enige is dat de persoon op het beeld vaak wel een beeld kan schetsen in de media. Alsof da daarvoor zijn wij ook met elkaar allemaal in de mediawereld om dat kloppen te laten lijk, uh, te laten kloppen. Dus kritisch zijn en elkaar scherp houden, maar ook, weet je kom op, af en toe is gewoon die persoon goed. En die moet je ook dan daar laten zitten omdat die persoon gewoon terecht daar zit. De nacht van de radio. De de I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the a big Dat was Keen, Somewhere Only We Know... hier in de nacht van de radio op NPO Radio 1. Zometeen dan krijg je een hele mooie podcast-tip van mij. Uh, en dat heeft alles te maken met het liefdesleven van uh, Julius hier, de regisseur. Eerst Dusty Springfield op NPO Radio 1. Really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 Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. Ja, de Nacht van de Radio, het programma waar we op zoek gaan naar verhalen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Julius van het Hek. Dat is de regisseur en de redacteur van dit programma. Julius, ik zet je microfoon even open. Ja. Um, want de volgende, uh, het volgende verhaal, wij geven altijd een podcast tip. En dat is iets wat wij heel erg mooi vinden. En denken we... Uh, dat willen we delen met de luisteraar. Dat zou je moeten luisteren. En eigenlijk ben jij uh, de aanleiding van deze podcast tip. Dat is een uh, hele eer vind ik uh, dat. Ja, absoluut. En uh, Dat komt zo. Ik zal het eventjes uitleggen. Wij stonden gisteren op uh, uh, de borrel. De nieuwjaarsborrel. De Boletje. verlaten nieuwjaarsborrel van de vara uh, En er stonden we met onder andere ook Francisco van Jolen... Uh, en jij had al ontzettend veel gesopen. Nee, dat is niet waar. Maar goed, we hadden twee spa. Ja, we hadden twee uh, gele spa. Uh, jullie eens gedronken. Uh, en jij kwam met een verhaal. Ja, ja, ja, ja. vertel nog eventjes precies wat jij uh, gisteren ook vertelde. Nou ja, het, het verhaal was, was als volgt. Um, ik zat in de eerste klas. En ik was vijftien, uh, denk ik. Veertien, mm vijftien. -hmm. En ik zat in de klas met een tweeling. Twee dames. Twee hele mooie dames. En ik was voor het eerst echt een beetje... dat ik dacht van, oh, die vind ik heel, heel leuk. Alleen ze leken zo ongelooflijk veel op elkaar. Jij ja, was, was verliefd op één van de twee dames, hè? Ik was verliefd op één van de twee. Mm -hmm. En um, uh, daar zat ik dan ook mee in de klas. En die andere zat in een andere klas... maar die kwam dan vaak in de pauze erbij. En dat, dat werd toen al af en toe lastig. Maar op een gegeven moment had ik mijn eerste echte feestje... waar ik ook bij ging drinken. En um, ik weet nog goed dat ik toen terugkwam van de wc. En ik dacht, oké, okay, ik, ik ga nu echt zeggen... En toen zaten ze naast elkaar en toen, ik, toen wist ik niet meer wie wie was. Toen wist je niet meer op wie je verliefd was? Nee. Maar was je toen verliefd op allebei? Ja, ik was sowieso. Ja, ik was verliefd op alle twee. maar ik wist niet meer wie, of de ene nou links of rechts was. Ik wist het gewoon niet meer. Ze leken zo ongelooflijk veel op elkaar. Dus als je, als je gedronken had, was je eigenlijk echt op allebei. Ja. En als je dus niet gedronken had, dan was je alleen het meisje ja, uit je klas. de klas. toen de maandag erop zat ik gewoon weer bij, uh, bij die dame in de klas waar ik echt verliefd op was. Ja, ja. nou, dit verhaal vertelde je gisteren ook. Uh, en toen zei Francisco van Jolen... ik ken een podcastserie... en die zijn altijd op zoek naar waargebeurde verhalen. Dit is echt ja. een heel mooi verhaal. Dat moet je uitwerken en dat moet je een keer vertellen. Ja. Uh, en toen ben ik uh, gaan luisteren. Eerst gisternacht, toen we thuis kwamen. was niet zo'n heel erg groot succes. Om dan nog een podcast te luisteren... daar heb ik echt precies, ik denk, 30 seconden van gehoord. En toen ben je in slaap gevallen. Toen ben ik in slaap gevallen, inderdaad. Uh, maar dat kwam niet uh, door de podcast. Dat merkte ik vandaag... Um, het is een hele, hele, hele leuke podcast. Um, en uh, dat was een hele goede tip. Ik vind ja. ook nog steeds dat jij... Uh, uh, had dat jij gisteren aan te veel gedronken? Nou, nee. Is dat het weer? Niet veel te veel. Nee, ik heb te veel gedronken. Klein drang. Klein nee. Ja, inderdaad. Dat. Ik wist gewoon nog welke tram naar huis ik moest ja, ja. Nemen. ja, ja, ja. Maar goed, um, de podcast heet Relaas. En het is een verzameling van waargebeurde verhalen. Anekdotes verteld door gewone mensen. Uh, nou ja, en um, dat is dus een audiopodcast geworden. Uh, de verhalen in Relaas zijn stuk voor stuk uh, bijzondere... maar waargebeurde anekdotes uit het leven van vertellers. De anekdotes ontroeren, verrassen, doen lachen of vertederen. En de mensen achter Relaas geloven dat iedereen maar dan ook iedereen, zelfs jij, jullie eens een heel boeiend verhaal heeft... dat verdient uh, om gehoord te worden. En het allerleukste is... Um, nou ja, als je dus na het beluisteren van de podcast denkt... ik heb een heel erg mooi uh, verhaal. Uh, ze zijn ook op zoek naar jouw relaas. Dus ken je iemand met... Uh, Straffenverhalen uh, ja, Geef ze op. Of geef ze op met een briefkaart. Nee, uh, ga dan eventjes kijken naar, uh, naar de sites. Je kan gewoon googlen op Relaas Podcast. Uh, en wij zetten morgen wel eventjes een linkje op onze Facebook pagina. En ik beloof je dat mijn verhaal er ook bij komt. Ja, jouw verhaal <laughs> komt er ook bij inderdaad. Dan misschien wat overzichtelijker. En misschien met namen erbij. Dat zou ook ja, leuk zijn. die durf zijn. ik gewoon nu nog niet te geven. Hè? Nee, oké. Okay, nee. ja, die zetten we ook morgen wel op de Facebook ja, pagina. Kan iedereen kijken. Ja. Precies. Uh, en ik ga je een aflevering laten horen. Gewoon een random verhaal. En dit verhaal gaat over een zekere Dimi. En die Dimi, uh, ze zeggen wel eens doe eens gek. Um, die hij dan ten harte neemt. En avonturen zoeken is één ding. Maar als je als Napoleon soldaat naar Rusland gaat en daar rond gaat reizen dan maak je het wel heel bont. We gaan luisteren naar uh, ja, de Relaas podcast. Thank <sighs> you. Hey, dit is helaas waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Door elkaar verhalen te vertellen leren wij elkaar beter kennen en daardoor kunnen we elkaar ook beter appreciëren. Maar heel soms is het water heel diep tussen elkaar, vooral tussen volkeren met heel verschillende culturen. Je kent dat, dan is het echt moeilijk om elkaar te begrijpen of te appreciëren. Dit verhaal is er zo eentje. We gaan luisteren naar het verhaal van Dimi en het start heel vreemd, dat uh, moet ik helemaal toegeven. Maar in dit verhaal hoor je hoe moeilijk het soms is om iemand te begrijpen die andere gewoontes heeft, iemand die een andere cultuur heeft. Dimi die heeft enorm zijn best gedaan om toch dat water te overbruggen, maar in dit verhaal blijft hij toch met een paar raadsels zitten. Vandaag, dag op dag, vijf jaar geleden, liep ik rond in Wit-Rusland. En was ik aan het einde van een tocht van duizend kilometer, die ik te voet aflegde, van Moskou naar Vilnius. Ik was gekleed als een soldaat van Napoleon. Echt waar. Ik was niet alleen. Mijn beste vriend Karsten deed ook mee. En we deden dat niet zomaar, dat was een filmproductie. Er was wel geen crew, we waren alleen. Maar we hadden de camera, we filmden ons en we filmden de mensen. En, uh, en we deden dat niet zomaar. We deden dat omdat we exact dag op dag 200 jaar na Napoleon daar waren. En, en ons exploot was eigenlijk een soort van herdenking van een fiasco. Een monument voor een mislukking. Meestal worden oorlogen gevierd omwille van de overwinning. Nee, wij wilden het langste kerkhof van de geschiedenis aflopen. Want tussen Moskou en Vilnius liggen er 500.000 Franse soldaten begraven. En uh, dat boeide ons om dat te doen exact 200 jaar na de feiten. En daar ook met de mensen over te communiceren. En dus vandaag, dag op dag 205 jaar... na. Napoleon, uh, wil ik jullie het verhaal van Alexei vertellen. Het was 30 oktober 2012, en wij hadden net een paar dagen doorgebracht bij een vriend, uh, Monsieur Jan, die in uh, Borodino woonde. En dat is uh, wat Waterloo is voor België, is Borodino voor Rusland. ...namelijk een, een plek waar Napoleon wel gewonnen heeft... ...maar vervolgens heeft hij dan toch verloren... ...dus is dat eigenlijk wel een plek met een enorme uitstraling voor de Russen... ...want daar hebben ze Europa op zijn donder gegeven. En uh, wij hadden uh, genoeg gerust, we konden er weer tegen... ...en wij liepen van Moschaisk, dus van Borodino, naar uh, Viasma. Maar... Ook al loopt daar een grote snelweg, um, wij wilden de echte, authentieke route... zoals je de Camino de Santiago hebt, met al die gele pijlen en zo. En zo van, oh ja, al die kleine paadjes, ook al loop je soms kilometers lang naast de snelweg. Wij wilden de authentieke Smolenska Daroga, de weg naar Smolensk, volgen. En die ligt daar niet. Dus liepen wij in de bossen. Het had gesneeuwd. Maar het was ook aan het regenen. En ja, als er zo'n 20 centimeter sneeuw ligt... en het is echt pijpsteel aan het regenen... dan duurt het niet lang of je zei echt kletsnat. En dus wij, wij liepen verloren. In de bossen. Tussen Mosjaisk en Gagarin. Op weg naar een dorp dat heette Batyuskovo. En uh, op kompas zo... Echt kletsnat met onze zware rugzakken. En uh, op een gegeven moment geef ik toe aan Karsten, ik zeg: Ik weet het echt niet meer. Ga ja, nog even door, kom, we gaan door, we gaan door. En we komen aan een spoorlijn. En naast die spoorlijn ligt een weg. En we volgen dus die weg, ah ja, een spoorlijn die, die, ah ja, en ik kijk op mijn kaart. Dat is de dat is de spoorweg die naar Gagarin loopt. We zijn gered. Dan komt er plots een hond uit, de, uit het bos gelopen, maar zo. Ik denk, en was zo'n jonge, dartele hond. En die, die negeerde ons, die liep eigenlijk voor ons uit. Alsof wij zijn baasjes waren. Zo echt zo dartel, dartel. En vijf minuten later, uit het bos, een jager. Die knikt zo naar ons. En zet zich tussen, tussen die hond en ons. En we lopen achter die jager, zwijgend. En nog een paar minuten later, nog een jager. Oké, okay, we wandelen. En we komen aan een open plek en daar staat zo'n peer van een vent... met zo'n walrussnor, helemaal zo in een, een paracommando-kostuum. En de mannen houden halt, de hond houdt halt... en we moeten kennis maken. Ja, Alexei, ik ben Alexei, zegt hij. Dus we maken kennis. Nu, wat je moet weten is dat als je zo door Rusland loopt... verkleed als Napoleonssoldaat. soldaat... <lacht> Dan is het wel handig als je een beetje Russisch praat. Dus ik had op voorhand had ik wel wat lessen Russisch gevolgd. En ik kon een aantal vragen kon ik echt wel beantwoorden. He, zoals de vraag, he, waar ga je naartoe en, en waarom doe je dit en, enzovoort. En, en na die vragen en na mijn antwoorden kwam het antwoord waarop elke, Rus, elke Belg in Rusland natuurlijk wacht. Van, dan moeten we vieren. De rugzak van die, die jager gaat open. En Alexei haalt een grote fles vodka uit die rugzak. Glaasjes. Blijkbaar gaan jagers altijd met vodka en glaasjes op stap. <lacht> en we klinken één keer, twee keer, drie keer. Verschijnt dan een hesp van een kilo. Dat is voor jullie cadeau. En die fles vodka is ook voor jullie cadeau. En, op, op, op. en het was nog geen middag. En we hadden al, eigenlijk al heel wat achter de kiezen. Um, en... Ja, ik dacht van, ja, als we met een hesp van een kilo en, en een fles vodka, en ik bedoel, onze rugzakken waren echt al zwaar genoeg. Uh, ik dacht, ja, we moeten hier ook uh, wat zien kwijt te spelen. We hadden van onze vriend archeoloog hadden we kogels gekregen van uh, 1812. Kogels die hij had opgegraven, eigenlijk gestolen van de oh, echte archeologen. Um, <lacht> En uh, dat waren kogels van het leger van Napoleon. Maar dat waren van die lode kartetsen. Echt wel, dat boog... Echt, dus we dachten, kom, we hadden er veel. Ja. En, dus we, en we geven elk van die jagers zo'n kogel. Hier, cadeau uit Frankrijk. Oh, een kogel, zegt die man ze van... En dan blote zijn een nek zo van... En hier achter zijn nek was er ook groot lietekens van... Daar had een kogel in gezeten. Hij zei, cadeau uit Afghanistan. Ja. Dus daarmee wisten we meteen waar Alexei zijn jeugd had doorgebracht. Alexei, uh, zijn vrienden gingen terug het bos in. Wij terug op weg. En uh, de hond liep met ons mee. En uh, we dachten, ja, die zal de, de, de weg wel kennen. Hè. Dat beest liep zo voor ons uit. Een kilometer lang, twee kilometer lang. Bos uit, de velden in. En... Uh, op een gegeven moment gefluit uit, uh, uit het bos, en die hond keert om en is weg. En kijkt zo naar Karsten. Karsten kijkt zo naar mij en ik zeg: Ik denk dat we hier in een moeras zitten. Want overal was er wel sneeuw, maar zo we begonnen ze zo echt zo daaronder zo de modder te voelen. Zo. En ja, zo, je weet, ja, als er dan zo een riet begint te groeien, ja, riet, ja, riet en moeras, dat is zo echt zo. Dus we dachten van, oh, oh, oh misschien moeten we terug, maar terug, dat is echt onze stijl niet. GELUIDEN. En, uh, en uh, ja, en dus we hadden ook zo een, een lied, en dat we dan het lied inzetten om de moeder in te houden, wij zijn het kleinste stuk daarmee ter wereld. En zo stapten wij dan op, zo laverend, laverend, en zoeken tussen de modder door vonden wij toch min of meer de weg en kwamen wij aan een asfaltbaan. En zo kwamen wij dan toch aan in een dorp Batyuskovo. Nu, dorpen in uh, de Negorij, in Rusland, dat stelt niet veel voor. Dat zijn gewoon een paar dacha's van mensen die in Smolensk of in uh, Moskou wonen... en die daar eigenlijk maar één op de twee weekends zijn. Als je chance hebt, is daar een winkel. Een café is daar nooit. En... Uh, ja, we waren eigenlijk uh, ons aan het afvragen waar dat we zouden slapen. We hadden wel tenten bij, maar als er 20 centimeter sneeuw ligt... en die is aan het smelten, dan, dan heb je niet zoveel zin om je tent te zetten. Want uh, ook al heb je heel goede slaapzakken... Uh, op een gegeven moment, uh, ja, als, als je in 10 centimeter smeltende de sneeuw ligt... is het niet zo aangenaam. Dus uh, we waren aan het denken, van misschien moeten we toch nog door. Wie weet, wat komen we nog tegen? Want eigenlijk waren we niet zo goed ingelicht. Uh, en net toen we de winkel wilden binnengaan om te vragen ja, ja, of er misschien toch iets was dat wij niet kenden, kwam er een jeep aangereden. En in die jeep zat, kon men meteen zien onze vriend Alexei. En binnen de kortste keren zaten wij aan die jeep, de achterklep van die jeep open, opnieuw vodka te zuipen met Alexei. En ik dacht, van, als wij maar lang genoeg... Verbroeder met Alexei gaat hij op een gegeven moment wel zeggen: Van mannen, kom toch bij mij slapen. Maar Karsten, ja, die, allee, die zei zo van: Ja, Dimi, zou dat echt wel een goed idee zijn? Die kerel is echt wel dronken en, en Afghanistan, allee, ik weet niet, al die films over die Vietnam-veteranen in, in Amerika en zo, ik denk dat dat min of meer hetzelfde is met die gasten. Zo van, uh, is die wel oké? Okay? Maar ik zeg: Kom aan, Karsten. Waar wilt jij anders slapen? Dus op een gegeven moment stel ik aan Alexei de vraag, uh, uh, sleep, spaat, spaat. Spaat, sleep, sleep, my dacha, my dacha, eat, my dacha, sleep. Oké, okay. we waren goed vertrokken. Zich zo, echt zo, waggel waggel van de vodka. Komen wij aan Alexei's Dacia? Echt een, een groot huis. Hij doet dat huis open, warnt dat daar naar buiten komt. Ja, wij waren volledig doorkleumd. Als toemaat: het eerste wat hij doet is de sauna aansteken. Nu, een Russische sauna wordt aangestoken met houtvuur. Dat is echt zalig. En uh, wij onmiddellijk. Onze rugzakken helemaal leegschudden, Die tent opengesmeten in de gang. Zo van, die warmte, die moeten we gebruiken. Zelfs onze tentstokken, alles. Dat was daar een ontploffing. En toen stelde Alexei voor van, laat ons gaan schieten. <lacht> dus wij belanden op het eerste verdiep van zijn dacha. Het was zo'n veranda. Het doet het raam open smijt het dopje van een limonadefles op het dak van zijn garage... en daar beginnen wij dus een wedstrijdje. Karabijn schieten. Ik heb dat gewonnen. Van Alexei. Goed, Alexei was dronken... maar ter mijn verdediging moet gezegd worden... ik was ook dronken. En Alexei was eigenlijk best sportief. Je zou kunnen verwachten dat die mens niet tegen zijn verdienst kon. Nee, nee, hij kon daar goed mee lachen. Kom aan, we gaan naar de keuken. We gaan drinken. Ja. Nu, ik wist, oké, okay, als er geen eten aan te pas komt... we hebben in de rugzak nog een kilo hesp zitten. Dat komt wel goed. En... We zitten aan die keukentafel, we hadden een gitaartje mee, we zaten daar echt leuk, een leuke ambiance. En we, we hadden zo'n zelfgeschreven liedje, zo van, uh, eh, ja, zelfs in het Russisch geschreven. Zo van, Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Ja, presto, Christian. Ah, en Alexei was echt mee. En, en toen kwam er zo'n tussenstukje zo van. Eh, <tie> En dan keek hij wel raar. En het is pas achteraf, dagen later, dat iemand mij zei... Dat moet je niet doen, fluiten in het huis van een Rus. Dat brengt ongeluk. Ja, ah, en... Alex, die was bezig en die belde mensen op en zo... Ah, kijk, wat wow, ja. En die praten honderd uit. En ik ben zo iemand, ik ken dan wel een beetje Russisch... Maar als mensen mij iets vragen en zo, zeg ik altijd... Ja, nee, ook al versta ik het niet. En als ik veel gedronken heb, dan, uh, dan ga ik daar nogal snel in mee... En, uh, en hij ratelde onder uit en op een gegeven moment belde hij zijn moeder op. Hè, Olga, Alexeyevna, kom je niet af, want ik heb hier twee leuke gasten. En okay, een kwartier later komt daar ineens een vrouw in huis... Zo, maar de toverkol uit Sneeuwitje is in niks te... En die begint daar tegen haar zoon te zeggen... Van, wat heb je nu in huis gehaald, Alexej? Maar dat zijn dieven en zie eens wat ze in de gangen allemaal gedaan hebben. En, en, en, en, kom, weg ermee, weg ermee. Dat zijn zelfs geen Russen. Dat... En Alex zei, en, en, toen, en, en toen begon hij echt zo een pleidooi. Hij viel op zijn knieën. Hij zei: Olga, Alexie, even alsjeblieft. En hij, en hij kuste haar handen en hij kuste haar voeten. En hij, hij stond terug en hij legde zijn hand in, in, in, haar, in haar boezem. En, oh, en alsof zij helemaal niet die toverkool was die, die wij in haar zagen. Alsof zij echt een zalig vriendelijk moedertje was en misschien was ze dat ook voor hem, maar tegen ons bleef ze maar en Karsten die begon echt wel, oh, die had heel wat gedronken en die begon zo eh, scheldwoorden in het Nederlands tegen haar zo en, en dat ging op en op en op en ik dacht, woe, woe, woe, woe, we moeten hier opletten, maar op een gegeven moment begint die vrouw dan toch een pan vlees voor ons klaar te maken. Nu, ja, misschien is dat haar vergeving. En ze was een Sneeuwitje. Maar goed, goh, ja. wij beginnen daarvan te eten. Alexei had, had er ook van. En, uh, en op een gegeven moment stelde Alexei mij een vraag. en oh, Ik verstond niet zo goed wat hij wou zeggen. Ik zei, da, da. daar. Ik, ik zie aan zijn gezicht, het antwoord bevalt hem niet zo. En plots vraagt hij mij, dus jullie denken dat ik een terrorist ben of wat? Ik zei: Nee, maar Alexei, hoe komt je daar nu op? Allee, zo. Dus jullie vinden dat ik niet gastvrij ben, of wat? Maar, maar hoe, hoe, hoe komt je daar nu op, Alexei? Allee, zo. Je, je bent gewoon een fantastische mens, dus jullie vinden dat ik een terrorist ben? Ja, daar was niks tegenaan te zeggen. En pot stond hij op: Uit mijn huis. Wat, wat? Wat was er gebeurd? Mijn huis uit, nu! En wij kregen. Geen twee minuten de tijd om heel ons boeltje bij elkaar te pakken. Nu die gang, dus, dat was gewoon die tent boop, boop, in onze rugzak gepropt. Alles, alles, bop, bop, bop. En twee minuten later stonden wij in de open deur. En ja, moesten wij die mensen bedanken. Ja, tuurlijk, want wat hadden wij daar niet allemaal gekregen? En plots komt hij aan met een grote pot honing van een kilo. En zegt, hier, cadeau van een terrorist. Twee minuten later staan wij op straat. Ja... Het is nacht, op weg naar het volgende dorp dan maar. En we praten, we praten, wat is er gebeurd? En, en, en, en de Russische kou ontnuchterde ons een beetje. En, en oh, we, we babbelen, we praten, één kilometer, twee kilometer. En plots staat Karsten stil. Zegt Dimmy, Zeg, wat is het? Ik denk dat ik mijn fototoestel vergeten ben bij die man thuis. Oeh... En mijn paspoort. GELUIDEN. Ik zeg, oh, Karsten. Ja, ik zeg... Uh... Ah, ineens bedacht ik... Alexei had ons zijn telefoonnummer gegeven. Dus ik bel hem op. We hadden dus zo'n Russische telefoon. En, uh, en ik zeg... Uh... Gelukkig was die man niet in de sauna... of was die nog niet aan het slapen. Was hij ook niet zo dronken dat hij niet mijn vraag verstond. En na een beetje zoeken zei ja. Uw toestel ligt hier, paspoort ligt hier ook. Mogen wij dat komen halen? Da. Oké, okay. we komen eraan. Dus wij terug naar daar. Maar, die s'nachts, die datchas, die lijken allemaal op elkaar. <lacht> dus wij vonden dat huis gewoon niet meer. En die telefoon die ging maar over en over en steeds meer opnieuw. Die zei, waar blijven jullie? En, en ik, ik wist... Ja, ik zeg, kom, we, we, we komen eraan, we komen eraan, we gaan het vinden. En dan weer die telefoon. Ah, waar blijven jullie? En op een gegeven moment zegt hij van... Blijf waar jullie zijn, ik zal jullie wel vinden. Ja, nu kreeg ik echt schrik. En, en ja, we wisten, Karsten en ik, we wisten echt niet wat doen. Moesten wij nu vluchten? Nee, want, want hij had echt zijn paspoort nodig. En shit, Karsten, gaat Ja, en ik hoorde een geluid van een jeep. En, uh, en als in een film weet je wel, van die straat en dan die koplampen die zo dichterbij komen. Ah, ja, en die deuren die opengaan. En, en twee figuren die uitstappen. En ik denk, ja, die gaan geweren bij hebben. En die gaan ons afknallen. En, uh, en Alexei komt op, op ons af. Ah, dus jullie vinden dat ik een terrorist ben? Het was duidelijk nog niet gedaan. Hier is het toestel. Hier is uw paspoort. En hier, nog een sjaal. En voor u ook een sjaal. En we wandelen terug naar de wagen. En de wagen verdwijnt in de nacht. Ik zeg, Karsten, ik snap hier niks van. En twee kilometer verder zetten we onze tent in het bos. In de natte sneeuw. En in die natte sneeuw maakten we een theetje met lekkere honing, van Alexei... en alle twee met die sjaal waar Russia op stond... zaten we tegenover elkaar en dachten... het is toch een raar land... waar mensen in hun woede nog gastvrij kunnen zijn. Dat was het relaas van Dimi. Hij vertelde het op het podcastfestival. Dat was eind 2017 in december. Het is zo dat we dat festival zelf georganiseerd hadden... ...samen met een tiental andere Vlaamse podcasts. Mochten we daar op een podium staan en onze verhalen vertellen... ...en we doen niet liever, dat weet je. Ik weet nog heel goed, we zaten in een, een intiem zaaltje... ...een soort klein rotonde zaaltje, Het was een beetje een circus... ...maar dat zaaltje was tot aan de nok gevuld. Er zaten eigenlijk denk ik dubbel zoveel mensen in dat, dat erin mochten... Er is daar een geniale foto van gemaakt, waarin je kan zien hoe gezellig het daar is. We hebben hem op onze website gezet, www.relaas.be en dan doorklikken naar het verhaal van Dimi. En over foto's gesproken, ik weet niet of jij je kan voorstellen hoe dat eruit ziet. Zo twee soldaten, twee wandelaars die verkleed zijn als soldaten van Napoleon. Um, maar wij hebben er een geniale foto van gevonden. We hebben die ook op onze Facebook gezet. Um, dus als je dit verhaal gehoord hebt, dan kan ik me inbeelden dat je van alles voorstelt bij die mensen, hoe ze eruit zien. Zo twee wandelaars verkleed als soldaten. Wel, de foto stel op onze Facebook. En uh, toen ik hem voor de eerste keer zag, en ik had het verhaal al gehoord, toen verscheen er een enorme glimlach op mijn uh, gezicht. Dus doe dat eens. Surf naar onze Facebook of onze website en daar kan je de foto met de soldaten uh, zien. Die... Ja, je hoorde de, de laatste podcast hier in de nacht van de radio. Um, ja, Julius, eigenlijk moeten wij ook even op zoek naar die foto, hè? Ja, zeker, ja. Uh, en ik ben heel benieuwd um, um, naar jouw verhaal. Durf je dat op te gaan schrijven en, en uit te gaan schrijven en dan kijken of we dat een keertje... Kunnen gaan doen. Ik hoop dat, uh, dat we de Belgen daar. Uh, Sorry. Ik hoop dat we de Belgen daarmee kunnen entertainen. ja. Wat vond je ervan? Ik vond het prachtig. En het lijkt me ook wel dat, dat kleine zaaltje. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die setting daar. Mm -hmm. Want het klinkt allemaal heel lief en intiem ook. Ja, hey, wij gaan uh, weer door. Als in door met uh, verhalen zoeken. Zometeen uh, in de nacht van de radio gaan we verder. Je hoort het verhaal achter het liedje of eigenlijk ja. Uh, een verhaal verteld in de vorm van een liedje. Dat heeft alles te maken met uh, nou ja, de winter, de Oostvaardersplassen. Daar heeft het ook mee te maken. En een beetje uh, met hoe verhoudingen liggen. Uh, niet alleen uh, bij ons in de maatschappij, maar ook in de natuur. Voor de rest uh, hebben we uiteraard ook uh, De Lagarde Garde Radio. En het is weer tijd voor de krokante leesmap. Met Rudolf de Vries, Marcel van Roosmalen en Noortje Veldhuizen. Uh, zometeen het laatste uur. Allerlaatste uur, Nacht van de Radio voor deze nacht. Uh, je hoort het na het nieuws van 4 uur.